1 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het kabinet trekt volgend jaar 20 miljoen euro extra uit voor de filmindustrie. Dat zegt minister Bussemaker van Cultuur. Het geld komt beschikbaar vanwege de begrotingsafspraken die zijn gemaakt... tussen de regering en de oppositiepartijen. Bussemaker wil bekijken hoeveel geld een producent aan een film uitgeeft... en op basis daarvan wordt de hoogte van de subsidie bepaald... De Amerikaanse inlichtingendienst NSA heeft inderdaad 1,8 miljoen telefoongesprekken in Nederland onderschept. Dat erkent minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Hij schrijft dat er geen sprake is van afluisteren, maar dat er metadata zijn verzameld. Daarmee weten de Amerikanen wie met wie heeft gebeld, maar niets over de inhoud van de gesprekken. De politie in Canada heeft bewijs dat de burgemeester van Toronto drugs heeft gebruikt... De beelden werden eerder dit jaar aan journalisten te koop aangeboden... maar zijn daarna verdwenen. De politie zegt dat computerdeskundigen de gewiste beelden nu hebben teruggevonden. Daarop zou te zien zijn hoe burgemeester Ford van Toronto krek rookt. Veel politici willen dat hij opstapt, maar Ford weigert. Op de grens tussen Mexico en Californië... is een van de professioneelste drugstunnels van de afgelopen jaren ontdekt... De ondergrondse smokkelroute was uitgerust met elektriciteit, een ventilatiesysteem en rails. Hij liep van een industrieterrein in Tijuana naar de Amerikaanse stad San Diego. De douane heeft 8 ton marihuana en 150 kilo cocaïne in beslag genomen. Er zijn drie verdachten opgepakt. De naam van de provincie Noord-Brabant moet worden aangepast in Brabant. Dat wil de D66-fractie in de Provinciale Staten... Volgens de partij is Brabant, zonder Noord, een vertrouwde naam... die beter past bij de Brabantse identiteit. Het weer vanaf de kust opnieuw buien. Het koelt af tot 8 graden. Overdag wisselvallig en 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumasch. Welkom terug bij de NCV. Pieter Duisenberg is ook de tweede uur te gast bij Luna. Hij Zit in de VVD-fractie in de Tweede Kamer. En gaat over onderwijs en dan heel specifiek over de arbeidsvoorwaarden... en het wetenschappelijk onderwijs en alles wat er staat hoger onderwijs. Hoog onderwijs goed, en goed leraarbeleid. Ja. En leraarbeleid. Um, desalniettemin willen we het graag ook hebben met jou en met de luisteraars... over alles wat er beweegt in het onderwijs. En eigenlijk is de vraag, hoe zorgen wij dat wij een beter scholensysteem krijgen? Hoe maken we de scholen beter dan ze nu zijn? Uh, of wat negatiever geformuleerd, hoe trekken we scholen uit het slop? 0800 1121. Dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Kazeluna.ncv.nl is ons um, e-mailadres. Ik begin even met een e-mailtje e van een zekere R. Wel ja. Uh, ik heb één jaar de PABO gedaan en bij de Wiscat-toets de maximale score behaald vorig jaar. Ik vond de toets moeilijk genoeg. Ik heb zelf een wiskundeknobbeltje, maar het niveau van deze toets was echt hoog genoeg. Inhoud van een kegel berekenen bijvoorbeeld, dat is voor een basisschoolleraar echt moeilijk genoeg. Ik ben inmiddels met de PABO gestopt, maar hoor van studenten daar dat de wiskundetoetsen nog moeilijker zijn gemaakt. Waarom? Met zes vraagtekens. Heb je daar een mening over, Pieter? Ja, ik kan om te beginnen trouwens zeggen dat uh, ik wil toch wel even zeggen dat we, uh, dat we als titel van de vraag maar nemen: hoe maken we het onderwijs beter? Ja, dat, is, dat is wat positiever, dat wilde ik om te beginnen even zeggen. Um, uh, om te beginnen zijn deze toetsen ingevoerd. Om uh, te zorgen dat uh, de docenten die van de PABO afkomen. Dat ze een bepaald niveau uh, bereiken. En uh, hoe dan de inhoudelijk dat loopt. Dat, dat, daar kan ik niet op, uh, op reageren. Dan, dan zou de e-mailer mij specifiek moeten mailen. En dan kan ik dat uitzoeken hoe dat zit. Ja, maar in algemene zin. Um, uh, zou, blijkbaar wordt het dus nog moeilijker gemaakt. Er, er zit er een bovengrens aan wat je kan. Dus slaan we misschien toch een beetje door dan weer daarin? Nee, dat, dat zou ik niet zo durven concluderen uit deze, uit deze ervaring. Maar je kunt je wel voorstellen dat als een toets nieuw wordt ingevoerd... en die is nu, uh, volgens mij is die een paar jaar bezig, uh, deze toets... Dat, dat men op zoek is naar het juiste niveau. Dat kun je wel iets bij voorstellen dat, dat gebeurt. En wellicht is dat hier ook het geval. Maar dat, daar kan ik nu alleen naar gisteren. Het zou niet correct zijn om al nu te zeggen... daar zit iets achter, want dat weet ik gewoon niet. Dan zouden we dat uh, apart moeten bekijken. Ik lees je nog even een mailtje voor. Um, arbeidsomstandigheden verbeteren... Uh, dat, dan komen de de academische vanzelf, schrijft P. Drent En niet steeds aankomen met dat de leraar je vandaag toevallig hebt gesproken... en dat die zo enthousiast is. Naast het diplomatenklasje van buitenlandse zaken... een klasje oprichten waar schoolleiders gevormd worden... Ja. zodat ze op niveau ja. kunnen communiceren met leraren en moraal ontwikkelen. Ja. Overigens heb ik wel waardering voor een aantal van uw redeneringen, zegt hij tegen ja. P. Drent uit Schema, niet-academicus... die steeds weer verbaasd is over de hoeveelheid dommigheid... die door sommige academici worden gedebiteerd. Ja, ja. Dus, ja, er zijn meerdere dingen. Ik uh, wil even uh, twee dingen oppakken. Uh, de eerste is wat uh, meneer of mevrouw Drent zegt... Over, uh, uh, over de schoolleiders. Daar hebben we het inderdaad nog niet over gehad. En de rol van die schoolleiders is echt is cruciaal. En, dat, uh, je, je, en is zo cruciaal dat je kunt zien... dat als als een, schoolleider op een school, als een school eerst slecht presteert en er komt een andere schoolleider. dat daarna diezelfde school gaat dan goed presteren. En dat is, uh, en dat is niet eens met een helemaal ander docentencorps. Dat, dat kan met het grootste deels dezelfde groep zijn. Dus die rol van die schoolleider is heel belangrijk. Uh, en daar worden ook een aantal uh, maatregelen op ingezet uh, binnen de beroepsgroep. om die, uh, die te verbeteren. Dus dat is, ik denk, een dat dat heel terechte opmerking. Is. Ja, en, dat, en de andere opmerking ging, geloof ik, over de arbeidsvoorwaarden. Dus om, om academici ook aan te trekken of meer leraren aan te trekken. Ik denk dat het terecht, dat, dat, uh, dat, dat uh, terecht is. Dan wordt er vaak gedacht aan, uh, aan salaris. Maar ik denk dat het nog belangrijker is... Uh, dat het uh, gaat om carrièreperspectief, om ontwikkelmogelijkheden. En als het dan gaat over salaris, dan ben ik een groot voorstander van... om meer uh, differentiatie, dus meer verschillen te kunnen aanbrengen als je, he, voor, in, in kwaliteit. Want nu is het zo dat of een leraar nou goed presteert of slecht presteert, ze verdienen allebei hetzelfde. Ja, maar dat roept de volgende vraag... Op wie gaat er op beoordelen of een leraar goed is? En wat is goed dan precies? Ja, dus, nou, de, de, Daarvoor moet je dus, als je zegt, ik wil naar een professionele omgeving. Hè, dus met, met professionals. Dan moet je dus ook mensen beoordelen. En daar zijn op dit moment, worden ook leraren wel beoordeeld. Uh, dus er zijn ook, daar hebben scholen systemen voor. Dat is, bij sommige scholen gaat het heel goed. Uh, bij andere scholen wordt er niet beoordeeld. Uh, bij sommige scholen zeggen ze, we beoordelen, maar dan is dat een gesprekje van een minuut. Dus, het, dus dat zit nog wel, dat moet nog een enorme leerkurve gaan. Het klinkt allemaal heel logisch. Maar betekent dat niet dat je weer een nieuwe laag in een bedrijf in gaat sjouwen. Met allemaal regels en afspraken en controles. Systemen, om te beoordelen hoe goed iemand is en wat goed is. Ja, maar ik denk dat als je nou iets moet doen... Dan, uh, dan, moet je, dan moet je zorgen. Dus dat je in zo'n om, professionele omgeving. Hè, ik heb zelf ook in zo'n omgeving. van professionals uh, gewerkt. zijn dan niet leraren. Maar dat was een, uh, weer een ander soort omgeving. Maar wel professionals. Mensen die in principe zo goed zijn. Dat ze zichzelf eigenlijk wel uh, kunnen ontwikkelen. En dat toch is het heel belangrijk om te beoordelen. En wat ook heel belangrijk is. Is dat ze elkaar beoordelen. Dus dat noemen ze uh, vaak peer review. Hè, dus dat je je peers beoordeelt. Nou, daar zijn nu veel scholen mee aan het experimenteren. Er lopen een aantal experimenten op. En uh, ja, die zijn, die zijn heel succesvol. Maar de, elkaar beoordelen is volgens mij ook echt een sleutel tot succes. 0800 1121 is ons telefoonnummer. De heer Van Steenis, goedenacht. Goedenavond. ik heb een paar opmerkingen. Nou, laten we even ik wil beginnen. Eerst even beginnen met, het, met de allerlaatste. Ja. Yeah. Van het uh, elkaar beoordelen. Er is in onderwijskringen, ik ben dus leraar geweest, in de 90 jaren, eind negentiger 90 er jaren, ermee opgehouden. Uh, door pensionering. Uh, maar een van de gevleugelde woorden in het onderwijs was... ...God schiep de leraar, de duivel zijn collega. Dus wat dat betreft is de beoordeling een beetje uh, typisch. Maar u mag... Sorry, maar misschien, misschien kom ik van een andere planeet... ...maar legt u die even uit uh, wat, dat grapje. Nou, uh, God schiep de leraar, dus de leraar vindt zich God... En de duivel schiep zijn collega. Nou, de duivel en God zijn twee tegengestelden. Dus de collega is altijd de tegengestelde van de leraar. Ja. En om elkaar dan te gaan beoordelen is een beetje. Uh, twijfelachtig. Ja, precies. Dat gaat niet werken, uh, zegt u. Uh, dat want, is duidelijk. Want, ja, daar nou, wil ik wel wat meer op. Wacht even. Onthoudt u het even, meneer Van Stenis. Even punt voor punt, alsjeblieft. Ja. ja. Even Pieter Duisenberg. Ja, nou, ik. En ik. Dus wat meneer Van Steenis zegt, laat ik zo zeggen. Dat, dat herken ik wel, uh, maar ik vind dus juist dat dat hetgeen is wat in de cultuur zou moeten veranderen. Dus de cultuur, als jij een professionele omgeving wil zijn en je wil met elkaar beter worden... dan moet je dus ook een open cultuur hebben en elkaar kunnen zeggen van waar het dan beter moet. Ja, ja Nou, die... ja, dat is zeker waar en het is ook niet zo uh, zwart-wit als ik het nu hierin stel. Daar waren ook in mijn tijd dan wel openingen voor... Maar het was een moeilijk proces. Ja, dat... Het is niet zo lichtvoetig als het voorgesteld wordt: van beoordeel mekaar maar. En dat is professioneel. Het is wat uh, genuanceerder. Ja, ja. nou wat, wat heel leuk is, of ja, leuk. Ja, dus dat, waar ik heel blij mee ben, is een uh, initiatief uh, van een uh, stichting uh, en die heet uh, Leerkracht. En die uh, zijn dus nu met een aantal scholen bezig. Ook, ook trouwens, we hadden het eerder over de AOB... die doet ook mee aan deze, aan deze pilot, aan dit experiment. Uh, waarbij men dus een, een systematiek heeft uh, om elkaar te beoordelen. En een systematiek heeft om uh, s ochtends de, de, voor de lessen elkaar te spreken. En, en te kijken van, nou, oké, okay, wat, uh, wat gaan we doen vandaag? Hoe ging het gisteren? Uh, dus even als team bezig te zijn. In plaats van, in plaats van een leraar die de klas ingaat... En de deur dicht doet en aan het eind van de dag weer naar buiten komt en dat is het dan. Ja, nee, wij hadden op uh, onze PA met Havotop. ook de mogelijkheid dat uh, docenten bij elkaar in de les zaten en zo. Ja. En dat is natuurlijk hartstikke goed. En dan gaat het wel, maar je moet dat niet te optimistisch voorstellen. Ja, ja ik ben een optimist, maar ik begrijp uw opmerking. Ja, maar, in de, ja. uh, de, de praktijk wilde wel eens weer bastig zijn. Ja. En ja. het tweede is het optimisme van het bedrijfsleven dat groter en al dat soort beoordelingen management lagen. Naar nou, mijn idee is het zo dat als we het ministerie van Onderwijs eens terug zouden brengen tot 10% van de grootte, dat dan een heleboel van de managementlagen ertussenuit zouden gaan. Ook oh, dat is een interessante stelling. meegemaakt met uh, een fusie van zes scholen in Dordrecht, uh, zes middelbare scholen, waar een enorme managementlaag tevoorschijn kwam. En dan ben je niet meer betrokken... en dan krijg je dat wat je voormalige collega's waren... nu je meerdere worden en daar gaan beoordelen. En die beoordelingscriteria zijn altijd voor uh, discussie vatbaar... Ja, maar u, u heeft dus echt die omslag uh, meegemaakt van, van, die omslag de, meegemaakt. van, van de, de kleinere overzichtige scholen naar, oh, naar... naar de grotere. Ja, ja. maar daar uh, kijkt u met weinig plezier op terug? Dat uh, vond ik, uh, nou ik kijk daar voor me persoonlijk niet met weinig plezier op terug. Want ik zat toen in de docentenraad en had dus via dat wel invloed. Maar voor het totaal van de school vond ik het niet goed. Ja, ja. meer omdat een van die scholen die erbij fusieerde was een PA, uh, de havoetop van een PA, waar ik als, uh, als directeur altijd contact gehad had met de MAVO-scholen die onze leerlingen toeleverden. En nu in een hele andere situatie kwam met die mensen. Overigens daar goed mee op kon gaan, maar toch het management laag als uh, niet voor mezelf, maar wel voor het schoolgebeuren... Uh, als een wat remmende factor zag. Okay, goed. Mensen Dan... werden bang om, om dingen te zeggen. Ja. Uh, docenten uiten zich niet meer. Ik kreeg wel eens te horen van, god, dat jij dat durft. Dan zei jij: ja, ik durf dat niet. Ik doe dat gewoon. Ja. Ja, even, even kort Pieter Duizendberg, we hebben we straks in de eerste uur uitgebreid over gehad. Uh, even kort de ervaring op dit vlak. Een reactie erop. Ja, dus nou, dus, uh, om, te, om te beginnen... als uh, meneer Van Steenis uh, inderdaad uh, ideeën heeft... om uh, het, het ministerie tot een, een tiende uh, naar beneden terug te brengen... dan uh, ben ik zeer geïnteresseerd. Want uh, als, als VVD willen wij natuurlijk een kleine overheid. Dus dat zou een heel interessant idee zijn. En, nou, kijk, dus, mag ik even? Het idee komt voort, ook al uit mijn tijd dat ik nog op de PA zat... en uh, adjunct was voor de HAVO-afdeling de ontzettende hoeveelheid, uh, ja ik noem dat casus, maar het heet op zich anders, uh, van het ministerie van Onderwijs die over ons heen uitgestort werden. Ja, ja dat is een klacht. Je had iedere wel twee of drie van die regels die weer over je uitgestort werden. Ja, wat voor regels moeten we aan denken dan? Nou, voor het eindexamen, voor het uh, aannemen van personeel, voor het... Uh, ...regelen van uh, ja. verschillende onderwijsdingen. Het is, het is niet voor te stellen wat er allemaal binnenkwam. Ja. En nou, dat is natuurlijk wel ja. iets wat uh, een aanzet geeft... ...tot het maken van, en dat is mijn tweede punt... ...een managementlaag. Ja, helder. Even een even ko korte, korte reactie. Ik zal ga... je schoolleider ja. dat niet meer doen. Daar nou, ja. we, we hebben het deze week in de Kamer ook over gehad. Ook als Kamercommissie. Wat een, uh, wat een wat een wat meneer Van Steenis geeft al een heel reëel probleem aan. En dat is namelijk uh, ja, wat we in de Kamer noemen of in het onderwijsland, uh, van wie gaat over het wat en wie gaat over het hoe. Ja. En, en, en over het hoe. Dat, dat is echt aan de beroepsgroep. Dat, zijn, dat is aan de, aan de leraar, aan het veld. Ja. En het wat zou eigenlijk moeten zijn, wat, uh, wat eigenlijk het ministerie of wat, wat de Kamer dan uh, bepaalt. Maar, dat maar het gewoon punt een is, dat wordt dus. Ja, precies. Dat geeft geef, geef meneer student dus ook aan. Ik denk dat het, ja, ik, dit mag ik laat ik zeggen. Ik hoop dat het, dat het sinds, de, sinds de, in de afgelopen jaren dat het langzaam maar minder wordt. Maar ik denk dat het absoluut terecht Hoi, is om yo, te zeggen. Je minder. dat gewoon heel graag, We gooien die ja. vraag ook graag in de community. 0800 1 1 uh, is die regeldruk en, en de bemoeizucht... Ja. Uh, Dank van... u wel, meneer Van Steenis trouwens. Ja, Leuk. is die bemoeizucht een stuk minder geworden vanuit de Haag? Ja, dan nee. 0800-1121. Eén ding nog, meneer Van Steenis, want uw achternaam is vrij bijzonder. Bent u familie van de actrice? Marie-Lou oh? Marie van Steenis? Nee. Oké, okay, goed. Nee. Jammer. Nee, mijn vader was... Uh... Voorzitter van de Schaakbond, onder andere. Ah. En als een het ingenieursbureau. Ah, kijk eens aan. Goed, dank voor het bellen. Dank u wel. Ja, dank u wel. Dag. Ja. De heer Hadderingen, goedenacht. Ja, goeiedag. Als, goed, als ik goed ben bijgepraat, ik ook... bent u directeur van twee basisscholen? Ja, klopt. Dan ben ik benieuwd. Een reactie uit de praktijk. Ja. Uh, wat ik graag even onder uw aandacht wil brengen, is van uh, hoe haal je onderwijs uit het slop? Uh, over het algemeen is het zo dat uh, mijn onderwijs is uh, denk ik behoorlijk uh, innovatief. En uh, onderwijsgeld is ook graag bereid om mee te gaan in ontwikkelingen. Maar waar je soms tegenaan loopt is dat uh, bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van financiering. En dat is toch wel een uh, belangrijk punt. Dat je dus zeg maar in bepaalde trajecten er gewoon tegenaan loopt. Dat je uh, en de, uh, uh, over het algemeen... Lopen veranderingsprocessen gauw over vier tot acht jaar. En je loopt er erg tegen aan dat je uh, gedurende zo'n traject. Uh, soms weer gedwongen wordt uh, naar links of rechts bij te stellen. om de doodvoudige reden. Uh, nou, kosten lopen anders. Uh, onderwijs heeft op bepaalde posten structureel tekorten. Ja, het gaat allemaal te snel. Nee, maar ik wil niet het bekende klaagverhaal over geld hoor. Maar ik zou willen pleiten voor. Uh, er komt steeds meer, nou ja, gewoon uh, wetenschappelijk. Uh, aangetoond, uh, good Practice. Uh, laten we elkaar dus gewoon de tijd gunnen en zeggen van, daar staan we voor. En dan geven we elkaar ook de, uh, een bepaalde tijd voor. Ja, nee, helder. helder. Ja. Pieter Duisenberg ja. Nou, ik, ik denk, ik, ik, kan, ik begrijp deze opmerking. Uh, want als je kijkt naar, naar scholen, naar je komt uit de praktijk, dus die weet het, denk ik nog, echt uh, tien keer zo goed als ik hoor. Maar dan zijn dat natuurlijk, dan kun je je heel goed voorstellen, dat zijn een aantal uh, dat zijn best wel lange looptijden dat je dingen moet doen. Hè. Je hebt uh, te maken met, uh, met kosten van gebouwen, kosten van leraren, kosten van ander uh, personeel. Dus dat, uh, dat zijn niet hele flexibele zaken. En uh, als je dus een verandering inzet op een school, dan, uh, dan, dan wil je een stukje stabiliteit hebben. Terwijl de financiering dus gebaseerd is op leerlingenaantallen... en dat, uh, dat kan variëren en Wat wij zien is... Uh, uh, dat, dat, dat, we hebben dit jaar voor het eerst echt een, uh, ook een, uh, ja, een soort audit gedaan... van de, van de financiën, van de begroting. Uh, met een begrotingsrapportage die ik, waar ik zelf ook in het team zat om dat te doen... En daarin hebben we ook geconstateerd van wat, dat er een enorme discrepantie is... tussen wat wij in Den Haag denken dat we, dat we uitgeven. En die uitgaven werd ook in het vorige uur gezegd... die gaat alleen maar omhoog. Terwijl op de scholen uh, uh, ervaart men het al steeds minder geld. En ze hebben ook als Kamer gezegd van... wij willen vanaf nu willen we eigenlijk beide kanten van de medaille zien. Dus ik denk dat ook voor dit probleem... ook al heeft u er vandaag of morgen waarschijnlijk nog helemaal niks aan... maar het heeft wel de aandacht, dus ik herken het wel. Ja, nou ja, even een klein voorbeeld, joh, maar... Uh, om even aan te geven die effecten van schaalvergroting. Nou, dat is prima, daar zitten voordelen aan. Maar dat betekent ook, zeer, ook even gewoon een voorbeeld. Als je nu al kijkt naar de, de kosten van een, een leerkrachtplaats, zeg maar... en je kijkt naar de financiering, dat is op dit moment 62.700. Maar voor 2014 dan rolt het nu al uit 66.000. Nou, dan moet je ook inspelen. Uh, je hebt een zaak met geld. Maar heb je een stichting van of 1560 fulltime uh, plaatsen, draait je gewoon over uh, zes keer en dan zit je bijna op 9,5 uh, ja. ton. Maar, maar die, die 4.000 ma euro per jaar uh, die dat meer gaat kosten, dat zit hem in salarisverhoging onder andere? Ja, dat is gewoon, de, ja, dat is gewoon puur salariskosten. Ja, maar u krijgt ja, dat dat er ook het meer in. geld voor als het goed is, want het Rijk vindt het belangrijk dat leraren beter betaald krijgen. Ja, daar hebt u helemaal gelijk in, maar als je dan kijkt naar de dekking, dat is dus niet dekkend. Je krijgt dan zogenaamd ook bijvoorbeeld voor de leerkrachten LB-schaal een vergoeding. Uh, zonder helemaal in detail te gaan, de zit voordat je een discrepantie tussen wat het vraagt dat je krijgt. Oké, okay, Pieter, Duijsme, A, hoe kan dat? De Rijk, de Rijk, de, de, dit kabinet vindt het belangrijk, daar hebben we het straks over gehad, onderwijsakkoord, uh, meer ja, salaris goed, voor, voor ja. leerkrachten. En vervolgens horen we iemand uit de praktijk zeggen, ja leuk, maar we krijgen niet het volledige bedrag vergoed. Nou, ik kan hier nog veel meer voorbeelden noemen. Nou, wacht even, even, even Pieter Duits mee. Even, even. Ja. Ja. Luister even mee. Nou, wat het, wat het, uh, het, het, het mogelijke probleem is wat, wat hier speelt, is dat in het algemeen, dat, dat het systeem is vrij uh, uh, rigide. En dus uh, scholen zitten te passen en te meten... hoe zij het uh, soort het normbedrag... hoe zij dat, dat kunnen inpassen in hun begroting. En het zal dus bij de ene school zal het allemaal prima uitkomen... en bij de andere school komt het helemaal niet uit. En dat heeft ook samen te maken met enerzijds die norm... en anderzijds de werkelijkheid hè, van hoe een school in elkaar zit... qua opbouw van het lerarenkorps. En, en die, dat, dat, die pasklus, dat is echt bijna ondoenlijk. Goed. Ja, en vooral als je dus... Uh, en nou ook overal programma's... Vooral, maar zo is het niet bedoeld. Ja, ik gaat er wel vooral wel. om. Als je die effecten op het schoolniveau. dus wilt. Uh, uh, afdempen, zeg maar. wilt. maar uh, nou ja. Hè, wilt uh, verevenen. Ja. dan zit je er al gauw op. Dan ben je dus ook genoodzaakt om in een, in een. groter geheel te. Uh, participeren. En dan zie je gewoon. En dat je eigenlijk genoodzaakt bent om heel veel dingen boven school op te vangen. Maar tel je dat geld op, dan loopt het gewoon in de miljoenen. Okay. En dat, dat is dus geld dat gewoon. Uh, ...nodig is om die effecten van Haagse regels op te verkopen. Ja, daar wil dat... ik even wel één ding aan toevoegen. Uh, en de, de daarmee ja. niet afdoend aan, aan wat u zegt hoor. Uh, ik heb ook sterk de indruk dat het komt door... ...dat, dat, dat wat ook zeker, nou, laat ik zeggen, bijdraagt hieraan... Is de, uh, uh, ...dat zijn de cao's en, en de heel specifieke afspraken die daarin staan. Elk uh, uurtje ja. wordt verantwoord. En, en dat, dat, eigenlijk, eigenlijk hebben we elkaar met z'n allen helemaal vastgezet. Ja, klopt. Wij, wij, zitten, wij hebben elkaar absoluut in de klem. Als je alleen al kijkt naar versterking, eh, bijvoorbeeld dat project, leerkrachten, meer leerkrachten in de LB-schaal. Ja. Nou, dan moet je echt stichting zorgen dat die 40% in die LB-schaal hebben. Laten, laten we niet te technisch houden. Nee, laten, we, Ik, laten we niet te veel de techniek, volgens mij heeft u uw punt gemaakt. Ik heb mijn punt verteld. Ja, ja dank prima. wel. Ja. Dank voor het bellen, Mara, ja, Hartelijk dank. Ja, prima. dank u wel, 0800 1121. Ja. Uh, hoe maken we het onderwijs in dit land beter? Dat is uh, de vraag waar we in de tweede uur over praten. Um, we gaan eerst even de muziek luisteren, stel ik voor. Uh, en wel naar Lou Reed. Hij ja. is niet meer. Um, uh, dat dat, dat is, vind jij een groot verlies? Ja, bijvoorbeeld is een groot muzikant, maar... Ook jij persoonlijk vindt dat? Ja, nou, ik, had, ik had niet heel veel van hem. Maar ik had wel, uh, uh, ik weet nog wel dat ik, had, er was ook nog trouwens een LP. Uh, dus, uh, Transformer uh, had ik van hem. Uh, en ik moet zeggen, ja, toen ik eerder deze week hoorde ik dat hij uh, overleden was. En toen uh, mocht ik mijn muziekkeuze doorgeven, toen vond ik dit wel toepasselijk. Dirty Boulevard staat op uh, Transformer. Nee, die staat niet op Transformer. Dat klopt. Wel, take a walk on the wild side met die. A walk niet... on the wild side staat er wel op, maar, dat maar ik die, je is je zo vaak, die is zo vaak gedraaid al deze week. Een ander nummer van Lou Reed. Speciaal voor jou, Dirty Geweldig nummer. Petrol, de of The Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The wall's are made of cardboard. Newspaper's on his feet and his father beats him because he's too tired to beg. He's got nine brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man. But that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up. On the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man. It's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, your tired, your poor, I'll piss on them. That's what the Statue of Bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death. And get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out. On the dirty boulevard. Going out. To the dirty boulevard. They're going down. On the dirty boulevard. Going out. Inside, it's a bright night, there's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear. And fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly. From the dirty boulevard, I want to fly. From the dirty boulevard, I want to fly, want to fly, fly. fly. The I want to fly away. I want to fly. Fly, fly away. I want to fly. Fly, fly away. Aza Luna. Frank Dumas. Met Pieter Duizenberg, VVD Tweede Kamer. Met, naast mij nog steeds Fly, Fly Away, Dirty Boulevard, Lou Reed. Uh, waar gaat het liedje over? Heb je, heb je meegeluisterd ondertussen? Ja, dit, ik vind het overigens altijd heel bijzonder... Lou Reed, dat hij bijna liever praat dan zingt. Dat vind ik altijd heel mooi. Maar dit, dit liedje is eigenlijk best wel een treurig liedje. Want hij gaat, uh, in, ik stel me zo voor, in New York... Een, een jongen in New York die de, die de straat op gaat en daar uh, cocaïne gebruikt, et cetera. Uiteindelijk is hij weer terug in zijn kamer en dan ligt hij op bed en dan wil hij hè, fly away. en Dat is uh, het moment dat hij weg wil uit die wereld. Dus het is dus eigenlijk best treurig. Fly, fly away. Er gaat uh, nog iets anders uh, in het uh, hoger onderwijs uh, veranderen. Namelijk de, de, de geldstroom richting studenten. Um, jij hebt ook gestudeerd. Uh, dat was eigenlijk vroeger best wel feest. Want afhankelijk van het inkomen van je ouders kreeg je gewoon een, een fors bedrag of een redelijk bedrag. Ja. Uh, en, en als je klaar was, dan ging je daar eens een beetje van afbetalen en een deel was een gift. Ja. Daar komt het leenstelsel voor in, uh, uh, in de plaats. Dat is een behoorlijke verslechtering voor studenten. Ja, dat, uh, dat klopt. Dat, dat zou de student, uh, uh, als hij uitwonend is, uh, scheelt dat de student 3000 euro per jaar. Dat is relatief gezien, zou je kunnen zeggen, is dat nog maar een, uh, een beperkt deel van... Uh, van de, van, de, van de levenskosten. Maar de 3000 euro, dat is natuurlijk toch goed geld. Ja, het is een bezuinigingsmaatregel primair. Nou, het is bedoeld om te kunnen investeren. Je moet je voorstellen dat ook weer waar we, waar we vandaan komen... het is eigenlijk ook deels een luxe probleem. De afgelopen uh, 15 jaar is de deelname aan het hoger onderwijs is echt, uh, is bijna verdubbeld. Prachtig, toch? Ja, dus dat is geweldig. En, uh, uh, maar een gevolg daarvan is ook dat is de kosten van die basisbeurs, dat die dus uh, omhoog gegaan is. En uh, wat je ziet is dat nu de komende tien jaar verwachten we dat het nu weer nog verder omhoog gaat. Dat is ook een bedoeling, hè? een hoger opleidingsniveau van de bevolking. Maar nou, dan moet je dus kijken hoe je dat in de hand kan houden. En als je dan tegelijkertijd. Ja, maar het klinkt toch een beetje pennywise pound foolish toch? We streven aan alle kanten naar om het onderwijs beter te maken en het opleidingsniveau ja. van onze Nederlanders te verhogen. Ja. Uh, nou, dat, dat, dat lukt heel behoorlijk. Uh, en volg zeggen van nou ja, maar dan Gaan we wat studeren wat duurder maken? Ja, maar je, dus het, je, je jaagt er uiteindelijk volgens mij helemaal niemand mee weg. Dus het is nu zo dat 80% van de studiekosten van studenten... wordt betaald door de overheid. Ook nadat de basisbeurs, wat, wat dus puur een bijdrage in het levensonderhoud is... Uh, als, die wordt inge als die wordt afgeschaft, die basisbeurs... en de aanvullende beurs dus voor lagerinkomens inkomens blijft overigens gewoon bestaan... Uh, maar als die basisbeurs wordt afgeschaft... dan betaalt de overheid nog steeds 70% van die studiekosten. En in, in een studie blijft de allerbeste investering die, uh, die je kan doen. En het leenstelsel, als je wil lenen, dat heet sociaal leenstelsel... omdat je alleen afbetaalt als je dat kunt. Hoe belangrijk is uh, kunst en cultuur voor een land? Kunst en cultuur is, uh, is, is heel belangrijk. Ja. Al zin? Nou, dat zijn wij als, als samenleving. Dus ik, uh, ja, dus dat uh, vind ik heel belangrijk. Kunst en cultuur, dat is niet alleen de kleuring en uh, de randen van de samenleving, maar dat is datgene wat een samenleving maakt, bepaalt. Nou, voor een deel. Maar het is ook hoe we met elkaar omgaan. En voor de een betekent het natuurlijk meer dan voor de ander. Dus, uh... Nou weet je, net zo goed als ik, als jij naar een kunst- en cultuuropleiding gaat... een conservatorium of een kunstacademie... dat de kans op betaald werk uh, niet zo gek groot is in veel gevallen. Ja, dat um, Dus dat zijn mensen die dat uh, dan niet meer gaan doen. Want die denken, ja luister eens even, goede vrienden. Ik zit straks met een enorme studieschot en die rente die tikt uh, maar door. En ik, ik heb geen idee hoe ik dat moet gaan betalen straks. Ja, dat vind ik uh, uh, eigenlijk een beetje een oneigenlijk uh, argument. Omdat uh, daar zouden die mensen nu al over moeten nadenken. Dus de, het afschaffen van de basisbeurs. Ik zei het al, dat als je uitwonend bent scheelt je dat 3000 euro per jaar. Um, en dat, dat zal niet het, uh, ja, het tipping point zijn om anders te gaan denken over zo'n beslissing. En daarom is nou het ja, wat veel, nou, veel belangrijker is. 3000 euro tot, per jaar, maar 4, 12.000 euro. Nou, ik denk dat je daar niet een, een gaat dat je daar niet op gaat beslissen of je wel of niet uh, gaat studeren. Een, een studie. En dus, hè, dan, dan, en dus een studie nu, als je het bekijkt, een, een, een studie ook voor uh, dus, uh, gemiddelde salaris of voor een, een uh, de lagere salaris. Je, want dit geldt dus alleen voor hbo en wetenschappelijk onderwijs, dat dit uh, wordt, uh, wordt gedaan. Uh, die uh, verdient zich nu, hè, als je het puur economisch bekijkt, verdient het zich nu binnen de uh, vier tot, uh, tot zeven jaar verdient hij zich terug. Ik, ik geef je punt, het zal ongetwijfeld goed onderzocht zijn, maar ik ja. heb het even over die, die groep die, uh, die nu uh, denkt, van ja, dag, dat ga ik niet meer doen. Ja, niet de tipping point. Ik denk 12.000 euro over vier jaar is achterlijk veel geld. Zeker voor een student. Die denkt, ik zit straks met een megaschuld schuld opgescheept. En dan ben ik weliswaar uh, afgestudeerd kunstenaar. Hartstikke leuk, prachtig. Maar uh, dat ga ik nooit meer terugverdienen. Nou, het is, ik denk dat wat belangrijk is, uh, is los van of ik, het, uh, of ik het rationeel vind, maar wat het, wat het wel uh, hopelijk gaat brengen, is dat studenten ook bewuster gaan kiezen voor hun studie. Op dit moment zijn er heel veel studenten Ja, die, ja nee, maar dan ga je toch, nee, dus toch dat mensen dat is, weghalen ja. juist van die, van die, van die, van die cultuur en, en toch van de dingen waarvan je ja, zegt: ik vind het een hele samenleving. Maar ik vind, ook, ik vind een ja, maar het ja, ook nou, ja, dus samenleving. Uh, als, jij, jij, uh, als jij iets gaat studeren, dan doe je dat ook voor je toekomst. En dan vind ik het uh, zonde als jij iets studeert en vervolgens wordt opgeleid voor werkloosheid. Dat willen we toch ook niet? Kijk, als je naar, naar het tableau nu kijkt, als je naar het werkveld kijkt, dan kun je zeggen: Nou, we hebben, we hebben straks een gierend tekort aan tandartsen, we hebben een gierend tekort aan. Uh, uh, uh, gewoon überhaupt alles wat beter wetenschap heet. Ja. Dus uh, wat gaat er gebeuren? Als lemmingen storten zij zich van de rotsen en gaan ze allemaal techniek studeren. Je ziet nu al, de TU uh, die heeft al uh, gezegd... voor sommige studierichtingen uh, gaan we maar nummerus fixes invoeren, want, want iedereen gaat dat doen. Heb je straks een overschot? Want iedereen gaat nu doen wat op dit moment slim lijkt. Want inderdaad, het, uh, het opportunisme wordt flink gevoed door deze regel. Dan denken mensen, ja, wacht eens even, ik moet wel geld gaan verdienen. Bewustere keuze maken noem jij dat. Nou, je, je, kunt het, uh, je kunt het negatief zien. Wat, uh, wat jij nu doet. Ik zie dat helemaal niet negatief. Ik, ik sta te juichen dat, uh, dat er inderdaad. Uh, dat studenten er bewust over nadenken. En daar zijn we een aantal dingen voor aan het doen. Dat is. Uh, uh, nou, wat, heel, wat we heel belangrijk vinden. is goede studievoorlichting. Dus we hebben. Uh, ook als VVD al jarenlang gepleit voor uh, een, een verplichte studie bijsluiten. Dat je weet, als je een studie gaat doen, wat je daarna kan doen. Wat je arbeidsmarktperspectief uh, is als je die studie gaat doen. Wat we ook nu hebben ingevoerd in dit, uh, met dit kabinet, dat is dit voorjaar ingevoerd... Is een, uh, uh, is een wet die het uh, verplicht voor zowel de student als de instelling, dus de universiteit of de hogeschool, om voor 1 mei moeten moet studenten ingeschreven en dan moet er een verplichte matching zijn, matchingactiviteit. En dat betekent dat de student uh, bijvoorbeeld twee dagen colleges gaat volgen, uh, een aantal vragenlijsten doet, een interview doet om te kijken of die matcher is. Want het is op dit moment nog zo dat uh, uh, een kwart tot bijna een derde van de studenten, valt dus na het eerste jaar af. Verkeerde ja. keuze gemaakt, ja. sorry. Ja, dat is doodzonde voor die student. Maar ook voor het geld dat wij als Nederland hebben geïnvesteerd in die persoon. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Casaluna. Nico, goedenacht. Hallo, goedenacht. We hebben alweer een oud-leraar aan de lijn. Uh, ja, dat kan je wel zeggen. Vertel, wat heb je gedaan? Uh, wat ik heb gedaan, ik heb uh, 33 jaar in het basisonderwijs gewerkt. Voor een deel als uh, onderwijzer, voor een deel als directeur van een basisschool. Mm -hmm. En wat is jouw punt? Mijn punt, dat uh, gaat eigenlijk even terug naar het vorige uur. Um, als ik mensen uh, over onderwijs hoor praten... Dan, vraag ik, dan, dan bekruipt mij altijd de vraag, en die stel ik dus nu aan jullie beiden... hoeveel ervaring hebben jullie zelf in het geven van onderwijs? Nou, ik denk dat ik het antwoord kan geven, nul. Dat is in mijn geval niet waar. Nee, is dat zo? Nee, nou, ik heb uh, als les lesgegeven aan uh, properduizend studenten economie in Rotterdam. Ik heb in mijn eigen vakgebied uh, wel lessen, maar wel voor wat kleinere gezelschappen gegeven. Oké, okay. waarom, nou, waarom ik dat vraag is, uh, ik hoorde uh, meneer uh, Duisenberg zeggen dat hij zo blij was dat de BAPO afgeschaft werd, ja. of is, waarschijnlijk. Ja, BAPO is even, voor, voor even om de, de band even ja. terug te spoelen, de, de regeling voor oudere docenten uh, die meer vrije tijd krijgen, zeg ik het goed? Ja, precies. Oké, okay, de BAPO regeling, dat wordt ik daarna niet meer horen. <laughs> uh, uh, oké, okay, maar wat, wat, wat, wat is daar opmerkelijk aan, aan de dat Duisenberg dat zei? Um, nou, ik vind het een, een, een onverstandige uitspraak. Ik vind het onverstandig dat die regeling afgeschaft is. Um, omdat het voor leerkrachten, oudere leerkrachten, de manier was om dan de tijd die ze dan wel voor de klas konden staan, ook op een behoorlijke manier voor de klas te staan. Okay. Um, ik, um, verder levert het natuurlijk ook arbeidsplaatsen op voor jonge leerkrachten. Pieter Duismirg. Nou ja, per saldo kostte deze regeling, of kost die nog steeds, uh, honderden miljoenen per jaar. En, uh, en daarnaast, ja, ik denk dat ook uh, die, de oude leerkracht gewoon ook in, de, in de toekomst dat die hard nodig is. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn in, de, in het begeleiden juist van die jonge leraren. En even de cijfers erbij pakken, Nico, want uh, ja, ja. daar hadden we straks ook in het eerste uur over. 4000 uh, FTE-centen verdwenen in een paar jaar tijd. Uh, en dat, dat zou ook zomaar een debed kunnen zijn in deze regeling. Die, uh... Omdat die duur, omdat die arbeidskrachten uh, heel duur zijn. Hoe ouder, hoe groter de groep ouder is, hoe hoger de kosten zijn. Ja. En dus moeten bespaard worden. En veel scholen doen dat door te besparen op hun formatie. Ja, ja dus, dus is, is weliswaar het uitgangspunt, uh, blijkbaar, althans, niet blijkbaar, het uitgangspunt is dat er ook jongeren voor in de plek komen, maar de praktijk is blijkbaar een stuk weerbarstiger. Dat kan, maar uh, dat de praktijk weer barstiger is, dat is die meestal. Maar ik denk dat je daar dan iets aan moet doen. Dat, je, dat moet je niet uh, verhalen op de oudere leerkrachten... die dus nu waarschijnlijk veel vaker ziek zijn. Kijk, ik heb al die cijfers niet meer in mijn hoofd... want dat is voor mij alweer een tijdje geleden dat ik ja. gestopt ben. Maar um, oudere leerkrachten zijn uh, over het algemeen vaker ziek... en als je ze wat minder belast, zijn ze minder vaak ziek... Leven ze hun werk beter en uh, ik denk dat dat alleen maar verstandig is. Ja, dus er wordt, uh, dus ook dus wat dat betreft, uh, is, ook, uh, is het in het onderwijsakkoord waar dit, uh, waar dit in staat, daar staat uh, niet alleen in dat de BAPO wordt afgeschaft, maar er staat ook in dat er dus, uh, uh, ja, dat er gesproken gaat worden tussen sociale partners, Dus tussen werkgevers en de, en de leraren over ja, participatiebevorderende maatregelen. Dus van hoe kan je dan een oude leraar wel inzetten... dat hij gewoon op een leuke manier gewoon op, op de, en op een heel nuttige manier... Uh, langer kan doorwerken? Ja, dat is hartstikke mooi. Dat blijkt me fantastisch, vooral die oude, oude, oude leerkrachten. Ik zie het niet gebeuren. Ik weet hoe moeilijk het was in de tijd dat ik directeur van een basisschool was... om... Uh, de eindjes aan elkaar te knopen wat leerkrachten betreft. Ja. Uh, je hebt die ruimte gewoon niet. Um, ander punt waar jullie het over hadden... was uh, collega's die elkaar moesten zouden moeten beoordelen. Hartstikke leuk, maar het is niet te organiseren. Zeker niet in een basisschool. onderwijs durf ik niet te zeggen... maar in basisonderwijs is het niet te, te doen... want iedereen staat voor zijn klas, is dus aan het werk in zijn klas. Je ja. nou, niet kijken bij een ander... Oké, okay, goed. Uh, even, even korte reactie daarop nog? Of, nou, of nou, dan zou, dan zou je ja, nee, dan, dan zou u zich echt moeten verdiepen in de, de experimenten die er nu lopen. Waarvan ik weet dat ze succesvol gaan en de leraren enthousiast zijn. En, uh, uh, dus, dus ik denk dat het, dat het uiteindelijk wel nodig okay. is. En je staat niet elkaar continu te bekijken hoor. Daar moeten we niet bang voor zijn. Okay. Nou, ik zou er niet bang voor zijn. Ik, uh... Nee, maar ook niet qua tijd. Nee, maar het gaat gewoon om de praktische haalbaarheid volgens ja, ja, mij. Ja. Oké, okay, Nico, hartelijk dank. Dank je wel. Dank je wel. Goed zo, goeienacht. Goeienacht. Um, zullen we even nog een, een, een, een plaatje gaan draaien? Ook weer uit de, de, de, de bak die je meegenomen hebt, daar ja, stel je voor. Ja. Ja. <laughs> uh, en wel de Eagles Hotel California. Ja. Uh, goh, wie kent dat niet? Nee. Speciale herinnering nog aan? Nou, ik vind het uh, nou, ik, ik al nou, sinds jaren dag een geweldig nummer. Uh, er zijn verschillende uitleggen voor. Hè, of het nou over cocaïne gaat. Maar ik heb ook een uitleg ooit gehoord. Dat gaat over de Red Race waar we in zitten. De Red Race waar je niet uitkomt. En dat vind ik een heel mooie parallel voor dit nummer.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 California was dat van de uh, Eagles. God lang niet gehoord, wat dat het toch een bekend nummer is eigenlijk. Um, en lekkere muziek voor de tijdstip wat mij betreft. Pieter Duisenberg is de gast, VVD, uh, Tweede Kamerlid. We hebben het over het onderwijs, wat aan te verbeteren valt... en hoe we dat gaan doen met z'n allen. 0800 2-1 is het telefoon. Een Twitterbericht kwam net voorbij. Uh, van iemand die schreef: Hoe kom je er eigenlijk bij? Was aan mij gericht. Hoe kom je er eigenlijk bij dat uh, meer lesuren betekent. een hogere kwaliteit van onderwijs? Want in Finland wordt maar 800 uur les gegeven op een middelbare school. Ja, dus een, uh, nou, ik denk dat dat wel. Een, ten eerste is, uh, klopt het. wat, uh, wat de Twitteraar uh, zegt. Uh, en ten tweede zit daar inderdaad een afweging in. Dus wat ik eerder ook al zei. is hoeveel lessen en uh, hoeveel tijd je dan hebt voor ontwikkeling... en voor het voorbereiden van die lessen. En je zou dus kunnen zeggen... als je meer tijd hebt om te ontwikkelen en voor te bereiden... heb je een hogere kwaliteit van de les. Maar dat is wel ondergrens aan. Nou, dus daar maak je... dat is natuurlijk een, uh, dat is, dat is een afweging. Hè? Dus, uh, dus ergens zoek je dan een grens op... Waar, dat, waar je dan moet zitten. En in Finland zitten ze dan wat lager dan, dan hier... Ik denk dat, ja, ik weet, ik weet niet, misschien dat uh, het zal, de kwaliteit is daar hoog. Uh, maar het is misschien ook dat daar de dagen korter zijn. Ik weet het niet wat het verschil is. Ja, goed, er schieten allemaal allerlei andere beelden te binnen van wat ze daar vooral in die Scandinavische landen doen. Ze zuipen er als een kanon. Dus als ze helemaal van die school afkomen, ja, dan maar weet het, ik maar het niet. onderwijs is wel goed. Het wordt heel vaak wel als het voorbeeld. Er zitten overigens in Finland, zijn de leraren ook academisch geschoold. Dat is een van de redenen ook voor als achtergrond voor het voorstel wat ik vandaag heb gedaan in de Kamer. Kijk eens aan. Vincent hebben we aan de telefoon. Vincent, goedenacht. Goedenacht Frank. Dag Pieter. Goedenavond. Ja, je begon de uitzending vanavond met een hele... Uh, uh, juiste constatering. Hoe kan het nou dat wij met zo'n hoog opgeleide... Uh, uh, bevolking... Uh, zo ja, middelmatig... Uh, eindigen op de internationale rankinglist? Mm -hmm. En ik denk... Dat, dat komt omdat wij in Nederland een beetje aan een soort zelfoverschatting leiden. En wij noemen ons als land dan erg hoog opgeleid. Maar ja, de praktijk uh, toont toch aan dat wij internationaal gezien dat niet zijn. We zijn internationaal gezien niet heel hoog opgeleid? Nee, anders zouden we niet zakken. Ja, dus... wij, wij, wij doen dus niet meer mee in de topgroep. Nee, dat, dat is. En, nou, is... En, en, en dat vond jij vreemd? Ja. Piet, Pieter reageerde dus zo. In Nederland steeds. We zijn hoogopgeleid. Oh, we hebben zo'n hoogopgeleide bevolking. Ja. Nou, je kunt daar dus je vraagtekens bij zetten. Ja, hoe hoogopgeleid zijn op we eigenlijk? Vincent, het tweede punt is. wacht even. hou even het tweede punt. Even punt ja. voor punt, Pieter. Ja. Uh, nou, dat we, dat we, dat we uh, om te beginnen onszelf niet al te veel naar beneden praten. En, en wel vaststellen dat ons opleidingsniveau is, is hoog. Maar ik ben het ook wel weer eens. Uh, want uh, wij zijn de laatste twintig jaar... Uh, zijn wij uh, niet erop vooruit gegaan... terwijl de landen om ons heen... maar ook verder weg uit Azië... die halen ons, die halen ons gewoon uh, halen ons in. En we zullen dus uh, mee moeten in die, uh, in die vaart. Als je dus ja, ook de, de, de, de stand van de samenleving die we hebben... de welvaart die we hebben... als we die ook in de toekomst zou willen houden... dan zullen we mee moeten. En ik merk het ook zelf in praktijk... als ik studenten uit het buitenland zie... want ik, ik geef af en toe ook gascollege in, uh, in Rotterdam... Uh, dan heb ik vaak zitten daar Chinese studenten tussen, studenten uit India. en dan, uh, dan zie ik toch wel een ander type student, heel vaak. Namelijk? Ik zie vuur in hun ogen. En dat mis ik to toch vaak. Dat is mijn persoonlijke ervaring. Mis ik dat bij, uh, bij de Nederlandse studenten. Ja, maar als, je, als ik een beetje meekijk met mijn eigen middelbare scholieren. Althans, één niet meer. De andere nog wel. Um, dan denk ik ook, ja, ook even terugkijken naar mijn eigen middelbare school. Laat ik het op mezelf houden. Laat ik eerlijk zijn. Ik, ik vond die middelbare schooltijd gewoon echt gewoon helemaal niet leuk. Ik had het ideetje volgestopt met zinloze kennis. Ik zeg, ik praat voor mezelf. En daarna, toen ik een beroepsopleiding ging doen. Toen mocht ik het leuk te vinden. Het is een hele zit die middelbare school. Nou ja, maar, maar ik heb trouwens zelf een geweldige tijd gehad, dus ik weet niet. Ja? Uh, ja. dus wel. Ik weet wat je bedoelt. Nee, ik zeg ook niet dat dat voor heel Nederland geldt, hoor, <laughs> maar. ik vind het nogal, uh, Ja, weet je, het, het is het is best pittig en zeker als het om jongens gaat die uh, vaak willen leren door af en toe van de stoel op te springen. Ja, maar uh, ja, daar zullen we toch, uh, toch aan moeten werken. En het is wel zo, je moet ook de kans hebben om jong te zijn natuurlijk. Hè? Dus je, je moet ook gewoon lol kunnen hebben. Maar het is ook niet, niet verkeerd om uh, hogere eisen aan elkaar te stellen. Dus uh, Iemand heeft mij ooit wel eens gezegd... want we praten veel over excellentie in het onderwijs... en dan hebben we het over moeilijke programma's en zo. En dus iemand ooit zegt tegen mij van... Uh, uh, excellentie is voor mij dat we allemaal een stapje harder lopen... Nou, en van, Eigenlijk is dat het. We moeten gewoon allemaal net even een stapje harder lopen. En dat betekent ook. Ik, dat je uh, elkaar wat makkelijker aanspreekt. Van hé. Hey, waarom is niet, waarom is, heb je dit zo en zo gedaan? Waarom kan je dat niet beter doen? Ja. In plaats van dat je het zegt van. Hé pap en nat houden. Van Ja dat is goed genoeg jongen. Vincent? Ja. Nee maar. Laat ik zeggen. Uh, het tweede punt. Wat ik wilde aanstippen Is dat er wordt steeds gesproken over een hoog niveau. En hoog of laag niveau. Dat is een kwaliteitsbeoordeling. Ja. En het wordt in de praktijk gewoon gebruikt als een vergelijking van soorten onderwijs. Dus laat ik zeggen, universitair onderwijs is van een hoger niveau dan een hbo of een mbo. Ja. Of vmbo niveau. Maar? En dat is dus onjuist. En omdat... Uh, laat ik zeggen, ouders die horen dat allemaal... en die denken, oh, mijn, mijn Jantje of Pietje... die moet naar die school, want dat is een hoger niveau. Dan krijg je allerlei bizarre situaties... dat ouders nog naar uh, rechtbanken stappen... als hun kind niet ergens wordt toegelaten. Kijk, je moet gewoon praten over soorten onderwijs. En binnen dezelfde soort onderwijs kun je praten over... een uh, school van een hoog niveau of een laag niveau. Als jij, laat ik zeggen, uh, natuurkunde hebt gestudeerd in Princeton... denk ik dat je een hoger niveau hebt... dan wanneer je gewoon in uh, Nemport een, een, een willekeurig Nederlands... Ja, maar goed, niveaus zijn natuurlijk altijd vooral uh, relatief, toch? Je relateert een niveau aan een ander niveau. Als we nou met z'n allen beter opgeleid zijn... ja, wat, wat heb je dan nog aan een hoger niveau? Nee, wat maar is... dat beter opgeleid zijn, dat is een kwaliteit... En die moet je dus toetsen. En dat is dus niet zomaar van... we gaan met z'n allen naar de universiteit. Vroeger, als jij dus van de lagere school kwam... Moest je, en dan ging je naar de middelbare school... dan moest je een toelatingsexamen doen. Nou, haalde je dat niet, kwam jij niet op de middelbare school. Uh, nu is school min of meer verplicht om iedereen maar toe te laten. Dat betekent dat dus het cognitieve niveau daalt... Ja. En dat is een realiteit. We kunnen onze kop wel in het zand steken... en zeggen dat dat niet zo is. Ja. Maar dat is helaas wel... Pieter, werkelijk. even tot Pieter. Nou... Wacht even. Nou, er wordt, er, dus ik ben het wat dat betreft eigenlijk niet met de beller eens, maar met, eigenlijk met twee dingen. Um, uh, de eerste is dat er uh, dus wel degelijk wordt gekeken naar het niveau van leerlingen voordat je naar een andere school gaat. Daar is overigens de, uh, de stem van de professional, van de leraar, is daar het belangrijkste. Belangrijker dan bijvoorbeeld de CITO-score. Uh, uh, en de tweede is dat, er, dat, dat, uh, dat, dat u zegt uh, van ja, het, u maakt bijvoorbeeld het punt hoog niveau... wat het hoog niveau hangt van de instelling af... Dat, dat klopt. Je moet heel goed kijken naar een school of naar een instelling. Of die goed is of niet. Waarbij ik wil zeggen dat onze universiteiten staan allemaal in de top 200 wereldwijd. En dan doe je het dus echt heel erg goed. En daar staan natuurlijk de Harvard en de Princeton's. Die staan daar inderdaad op nummer 1 tot en met 10 ongeveer. Uh, maar dan betaal je ook wel een tandje meer. Maar, ja. dus, maar als je in de top 200 staat, dan ja, doe, je, dan doe goed, je het echt geweld. Maar goed, als je excellentie nastreeft, zou het toch wel heel fijn zijn als een van onze, een van onze universiteiten in die top 10 terechtkomt ja nou wat wat ik belangrijk vind voor excellentie is dat je dat excellentie ik, nou ik zou zeggen ik ik zou daar uh, ik zou daar heel ik zou daar blij om zijn als dat gebeurde en ik zou dat nog wel een mooi streven vinden ook en dat betekent wel dat je moet investeren ook in de kwaliteiten uh, uh, maar wat, wat, wat belangrijk is voor excellentie is dat je dus uh, studenten die meer willen, dat je die de kans geeft om te pieken. En dat uh, betekent dus dat je voor studenten die meer willen, dat je bijvoorbeeld een, een ondersprogramma aanbiedt, een, een speciale track. Want, en daar zijn, zijn er veel van die dat willen. Die zeggen, uh, de helft van de studenten geeft namelijk aan dat, ze eigenlijk, dat, dat er niet alles uit is gehaald wat ze hadden kunnen doen. En dat is, dat is jammer. Doodzonde. Vincent, hartelijk dank. We hebben mevrouw Nieuwenhuizen aan de lijn. Een vrouw, heerlijk. Ook ja, een vrouw en een ouder, niet allemaal die uh, onderwijsneuzen. Verschrikkelijk. Oh. Nou. Uh, ja, ja, nou ja, maar goed, het is toch allemaal wel een beetje hetzelfde. Ik laat een ander geluid horen. Oh. Uh, ik heb jarenlang in een uh, schoolbestuur gezeten van een basisschool, een kleine christelijke basisschool. En dat was uitermate leerzaam. Niet alleen omdat ik zelf ook. ...drie dochters had, waarvan er twee uh, nou toch een, net een beetje te zwak... ...beoordeeld werden voor de HAVO. Mm -hmm. Maar in mijn milieu was het dan toch wel gebruikelijk... ...dat je niet naar de MAVO ging. Dat was een afgang. Ik oh. zei, de meiden gaan naar de MAVO, ik wil dat geduvel niet... ...met slechte resultaten, hup, naar de MAVO. Ja. Ze gingen naar een kleine... ...schoolse christelijke MAVO en daarna naar de HAVO en daarna naar het HBO. En ze hebben er allemaal naar hun schoolcarrière van getuigd... ...dat ze op die kleine, ik zeg met nadruk kleine, uh, christelijke MAVO... ...de kennis opgedaan hebben voor het HBO. En ik had nog een andere dochter die briljant het gymnasium... Uh, in Cambridge terecht is gekomen, enzovoort, enzovoort. Elke prof wilde er wel houden. En die ging jubelend door een uh, groot uh, lyceum, uh, uh, gymnasium... en uh, die zei, nou, die school, dat was eigenlijk helemaal niks. Als ik niet zelf zo goed en moeiteloos had kunnen leren... had ik daar niks op gestoken. Ik blijf toch voor een kleinere scholen, Want het is voor de kinderen gewoon een gevangenis... als je met 11, 1200 leerlingen een school hebt... En, en je hebt geen enkel persoonlijk contact. En het is voor de docenten ook een straf... om geen enkel persoonlijk contact te kunnen hebben... met zoveel leerlingen. Oké, okay, het, het Pieter het kleine, terugkeren naar de kleine scholen. Ja. Of nou, ik hoor hier voornamelijk hoor ik hier een terugkeer naar of, of, of een uh, pleidooi voor persoonlijke aandacht en voor, uh, voor ja. klein voor kleine klassen en ja, uh, dat snap het. ik en dat is ook iets dat is iets wat, wat wat je trouwens van toepassing kan verklaren op scholen maar dat, uh, dat zit ook op uh, in mbo instellingen hbo en in het uh, in universiteiten waar je een enorme ja, massificatie van onderwijs hebt gehad. Ja, vreselijk, vreselijk. Maar wie heeft dat veroorzaakt en waarom is dat zo lang? We allerlei wijzigingen uh, in het onderwijs. De ene vernieuwing volgt op de andere ja. vernieuwing. Een onrust tot en met in ja. het hele veld. En, en dat we daar twintig jaar mee zijn doorgegaan. Mevrouw. En ik hou me hard vast als het nu ook weer over... proef dit, proef dat, proef zus. Nou, nou het, het wordt er niet uh, prettig uit, uit sommige proeven kunnen hele leuke dingen uh, gaan komen. Je weet het niet. Mevrouw Nieuwhuis, hartelijk dank voor het bellen. Ja, dank, u wel, de dank, u wel, dank u wel. Wij zijn ja. aan het einde gekomen ja. van uh, twee uur Kazerloena. Zo gaan die dingen soms in het leven. Uh, morgen is er weer een nieuwe aflevering. En dan, ter uh, gelegenheid van alle zielen... presenteert Klaas Terup zijn twee afleveringen van Memoriam Radio. Bijzondere mensen worden erin geportretteerd die onlangs zijn overleden. Aflevering 1 gaat over wielerverzorger en toegeleider Piet Liebrechts. Dat allemaal morgen in Kazerloena op deze plek. Pieter Duisenberg, heel hartelijk dank dat je twee uur lang uh, te gast wilde zijn hier. Ja, ik vond het leuk en uh, nuttig. Dat vind ik ook. En uh, je hebt uh, bij mijn aardige breedte volgens mij uh, begenomen... zolang het aardige breedte hebben het onderwijs besproken. Zometeen kunt u luisteren naar nachtzuster Astrid de Jong van Omroep Max. Wat mij betreft, dank voor het luisteren.